9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, het EK Atlantiek en Wimbledon. En de vrienden van de avond. Wilwenster Marijn de Vries. De nummer 7 van de Partij van de Arbeidlijst. Martijn van Dam. Xander van Uffele, chef economie van de Volkskrant. Maar is dat nieuws met Ewan De Jong. Justitie houdt één persoon verantwoordelijk voor de dood van een man in Sittard vorige week. Twee mannen die ook waren opgebakt hebben volgens het OM niets met de zaak te maken. Het 23-jarige slachtoffer uit Munster-Geleen werd vorige week zaterdag in het centrum van Sittard zo ernstig mishandeld dat hij later in het ziekenhuis overleed. Het is nog steeds niet precies duidelijk wat de aanleiding was, maar volgens Ooggetuigen heeft het iets te maken met een ruzie tijdens een voetbaltoernooi. De 25-jarige verdachte uit Sittard heeft volgens justitie het slachtoffer met één klap gedood. Afgelopen woensdag werd in Sittard een stille tocht voor het slachtoffer gehouden. De broer van megafraudeur Bernard Madoff, Pieter, is in New York opgepakt door de politie. Pieter Madoff wordt ervan beschuldigd dat hij zijn broer heeft geholpen bij het oplichten van investeerders. Hij is inmiddels voor een rechter in New York verschenen en heeft schuld bekend in ruil voor een gevangenisstraf van 10 jaar. Broer Bernard heeft altijd volgehouden dat hij de miljarden van beleggers in zijn eentje verduisterde. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar. De gekozen Egyptische president Morsi heeft op het Tahrirplein in Cairo symbolisch de eten afgelegd. Hij wordt morgen officieel beëdigd door het Hooggerechtshof. Rechtshof. Morsi zou eigenlijk de eten afleggen in het parlement, maar dat is door de militaire raad ontbonden. Op het Tahrirplein zijn honderdduizenden mensen. Ze protesteren tegen het leger dat veel macht naar zich heeft toegetrokken. Morsi sprak hen toe. Hij zei dat er geen enkele macht zwaarder weegt dan de macht van het volk. Het weer vannacht overal droog en helder met minima rond 13 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode, later bewolkt en kans op enkele buien. Het wordt 20 graden langs de kust tot plaatselijk 25 graden in het oosten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien door te helpen bij het verwijderen van afzettingen in essentiële motoronderdelen. Dus onze geavanceerde brandstoffen helpen de brandstofefficiëntie van uw motor te verhogen, waar u ook heen rijdt. SO. Vooruitgang denken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op fuelprogress.com. Kent u de ouderen ombudsman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 Is het Europese reddingsplan voor de bank ook echt een reddingsplan? Gaat na Nadal ook Federer eruit of Wimbledon? En het EK Atletiek in Helsinki. Hier zijn Helman van der Zand en Robert Veder. En Andy Houtkamp. Ja. Want het gaat goed met Rutger Smit. Nog steeds op zilver. En we zitten al in de vijfde poging bij het kogelstoten. Hij uh, doet het goed. Er zijn nog acht mensen over. Die Duitser David Storrel, 21-58, is niet uh, te pakken. Maar 20-55 is een mooie zilveren positie Volgens nog voor Rutger Smit. Wimbledon, Mark Brasser, ja, Federer. Gaat hij eruit? Nou, hij is een set teruggekomen. Hij heeft de derde set zojuist gewonnen. 6-2 aan het begin van die set. Het tweede punt van die set ging zijn tegenstander Julien Beneteau lelijk onderuit. Plat op zijn snuffert op het centercourt. Hij trok daarna wat met zijn enkel. En ja, eigenlijk vanaf dat moment ging het minder bij Beneteau. En ik kreeg een beetje het idee ja, dat hij die set ook een beetje heeft laten lopen. 6-2 in die derde set voor Roger Federer. Ik kreeg net even een inkijkje in de box van Federer. Daar natuurlijk zijn vrouw Mirka, Paul Enneke. Zien we daar ook zitten. Zijn coach en ook weer Anna Wintour, De hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue. Zij stond ooit model voor de film The Devil Wears Prada, het boek ook. Zij zijn goede vrienden van elkaar en zij volgt Federe vaak. Zeker tijdens wedstrijden, grote wedstrijden, in dit soort grote steden als, als Londen. In de vierde set zitten we inmiddels Bern is begonnen met serveren veren. In die vierde set heeft zijn service game gehouden. Hij staat er weer wat energieker bij. Hij staat weer wat beter op de benen dan in die derde set. Tenminste, die indruk wekt hij. Het is te hopen dat hij er weer. Een, een, een wedstrijd van kan maken. Dat hij mee kan gaan met het, uh, ja, met het spel van Federer, zeg maar. Vierde set is dus uh, onderweg. 1-0 voor Beneteau. De Fransman leidt met 2-1 in sets. De gekozen president van Egypte, Mohamed Morsi, heeft op het uh, Tahrirplein in Cairo... een symbolische eet afgelegd. Jan Eikkelboom, verslaggever van Nieuwsuur, is veel in Egypte geweest... rond de val van Mubarak en ook uh, in de tijd daarna vaak terug geweest. Uh, goedenavond, Jan. Ja, goedenavond. Ja, Morsi legt morgen pas de officiële eet af. Dit was een symbolische. Uh, morgen wordt hij echt president. Waarom dan vanavond die eet op het Tahrirplein? Ja, dat, is, dat kun je toch denk ik vooral zien als een uh, opnieuw een uitdaging van het, uh, van het leger... Uh, het leger heeft in de, aanloop, uh, de afgelopen weken de, niet alleen alle macht afgenomen van, van, van de president, die Morsi nu is, maar heeft ook het parlement daar het spel gezet. Zeer tegen uh, de zin van, van Morsi en de moslimbroeders. Want zeggen zij: wij willen de eet afleggen ten, uh, ten aanzien van het volk voor het parlement, zoals dat gebruikelijk is. Ja, officieel kan hij nu alleen de eet afleggen bij gebrek aan een parlement voor het constitutionele hof. Dat is een hele kwestie geweest. Als hij de eet aflegt voor het constitutionele hof... dan stemt hij er eigenlijk toch een beetje mee in... dat het parlement buitenspel is, uh, is gezet. En nu heeft hij min of meer een truc verzonden... en heeft hij gezegd, van, nou weet je wat... ik leg die eet gewoon symbolisch af voor het volk. Zo heeft hij dat ook gezegd op het Tagierplein. Ik leg de eet af voor jullie, voor het volk. Jullie hebben mij gekozen. Jullie zijn het belangrijkste in dit land. Ja, en uh, daar op dat Tagierge ta Tagierplein uh, sprak hij zich ook echt uit... tegen de ontbinding van het parlement. Ja, de natie is de bron van alle macht. Het volk is het enige dat regeert en beslist en benoemt. Dat, uh, dat is duidelijke taal, hè, Jan. Ja, de strijd is uh, nog lang niet gestreden, uh, blijkt uh, alweer. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk toch dans op een slap koord voor, uh, voor Morsi. Want hij is nu wel weliswaar de gekozen uh, president. Hij heeft zeg maar het volk achter zich. Maar in werkelijkheid heeft hij natuurlijk maar de helft van het volk achter zich. Want die andere helft die heeft voor Safik voor de terugkeer van het oude regime uh, gestemd. En sterker nog, hij heeft ook nog altijd uh, echt rekening te houden met het leger. Die hebben niet alleen de wapens. Maar het lijkt er ook heel erg op dat uh, Maarschouw Tantawi, de legerleider, ook in het nieuwe kabinet de minister van Defensie uh, zal worden. Dus hij, kan, ja, hij, hij zit echt tussen twee vuren. Aan de ene kant het volk, uh, de mensen die hem gekozen hebben... en aan, aan de andere kant het leger... wat feitelijk nog alle macht in handen heeft. Ja, maar hij is wel de nieuwe president. Hoeveel ruimte heeft hij dan om het land te besturen? Ja, dat zal de komende uh, weken, maanden moeten gaan blijken. Uh, formeel heeft hij eigenlijk heel erg weinig ruimte. Op de, de avond van de verkiezingen, uh, nog voordat de uitslagen bekend werden... Militairen zagen de buik blijkbaar al hangen. Hebben ze de president eigenlijk van al zijn macht tot vrijwel alle macht euh, beroofd? Maar hij heeft natuurlijk wel het volk achter zich. En het volk is vandaag opnieuw naar het Pagierplein uh, gekomen. Massaal om te laten zien dat ze willen dat het leger uiteindelijk uh, teruggaat naar de kazernes. En zijn macht afstaat aan de gekozen volksvertegenwoordiging. Die strijd die zal de komende maanden gevoerd moeten gaan worden. Formeel heeft uh, Morsi weinig in handen. Hij zal het echt moeten hebben van uh, ja, de druk van het volk. Ja, morgen wordt hij dus uh, officieel president van Egypte. Dankjewel, Jan Eikelboom. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 SportsZomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Simmons en zijn mannen van Kiss, A sure no something. Ik Ben één keer bij een concert geweest van hun. Huh? Toen ben ik weggelopen. Hadden ze dit toen wel? De, Zo de hard? Op? Nee, maar, ja, hadden ze smink ook al? Hm. Zo afgrijzelijk hard. Ik uh, hield het er niet meer uit. Man. Dat wist je niet van tevoren. Ook. Dit te Nee, dat je vergeet <laughs> ingeschapen. Maar goed, het kost een paar uurtjes vergaderen... maar de leiders van de Eurolanden zijn er dus uit. Er komt een gezamenlijk Europees bankentoezicht. Banken in nood die krijgen op termijn direct hulp uit dat Europese noodfonds. Xander van Huffelen, we hebben hem al een paar keer gehoord. Chef Economie van de Volkskrant. Er is dus afgesproken dat Europa zelf toezicht gaat houden... Hè, op het ogenblik, of tenminste in de toekomst. Want wat moet daar dan voor worden opgetuigd? Nou, moeten in de, bij de ECB in Frankfurt moeten er dan allemaal bankiers worden verzameld... en toezichthouders en controleurs. En die moeten gaan kijken, bijvoorbeeld in de boeken bij de Spaanse banken... waar nu een potje van is gemaakt, of de cijfers eigenlijk wel kloppen... en wat de problemen zijn en hoeveel hypotheken niks meer waard zijn. Ja, oké, okay, dat is één. Dat dat gezien... Maar begin eens bij, er moet een kantoor komen. Nou, de ECB is al, of, er is al een kantoor. Eh, er wordt een en, apart kantoortje voor. Er is nog heel veel onbekend. Hè? Want het aardige is, ik heb het papiertje ook even meegenomen. Het is uh, anderhalve A4'tje wat ze gisteravond hebben afgesproken. Dus het is echt een akkoord op hoofdlijnen. En er zijn nog heel veel vragen. En uh, de uitwerking zal toch ook nog heel veel uren van ambtenaren en regeringsleiders vergen. En, en, ja. en, en niet alleen de uitwerking, maar ook voordat, het, uh, uh, voordat er echt wordt gecontroleerd. Ja. Uh, nou, de ambitie is heel groot. Uh, want aan het eind van het jaar, dus binnen een half jaar... het allemaal opgetuigd hebben. Ja, het zou een record zijn uh, als ze dat voor elkaar krijgen. Er is wel afgesproken dat zeg maar, de, de, de Spaanse banken... die nu al zeg maar, in aanmerking komen voor, voor een bedrag van 60 miljard... dat dat bedrag op termijn ondergebracht gaat worden... in deze nieuwe constructie. En dat is heel belangrijk, want die Spaanse banken... Uh, ja, dat is nu zeg maar, een soort uh, bodemloze put voor de Spaanse overheid. Je weet van gekkigheid niet wat er gebeurt. Uh, en, en nu dat zeg maar, losgeknipt wordt, dat de Spaanse banken lekker kan gesteunen op het Europese fonds... Uh, is, dat een, is dat een opluchting voor de Spaanse premier, premier Rajoy? Rajoy? Ja. En wat gaat het nou precies betekenen voor die banken, de, de, de toezicht? Nou, het, het, het, De toezicht zal moeten gaan betekenen dat veel sneller dan tot op heden... duidelijk wordt wat de problemen zijn bij de banken. Het is in, in met name Spanje, waar echt veel te veel huizen zijn gebouwd... Hmm. en al te veel op, op krediet is gefinancierd... Uh, zal men sneller moeten zien wat, uh, dat, dat, dat dat onverstandig is. En dan kan zo'n controleur in Frankfurt zeggen... Van, uh, geen hypotheek meer verstrekken. Dat gaan we niet meer doen onder ja. deze voorwaarden. Ja, en dat is ook bindend dan, op het moment dat dat gebeurt. Dat, dat zal bindend moeten gaan worden. Dan wordt er natuurlijk ra een raamwerk gemaakt van... onder deze voorwaarden mag het niet en onder deze voorwaarden wel. En wie zijn dan die mensen die de banken gaan controleren? Want het heeft natuurlijk de controle is tekortgeschoten of mensen hebben gecontroleerd die niet goed express of niet hebben gekeken. Wie zijn, wie zijn die mensen die dan nu moeten zorgen dat die bank bij de les blijven. Ja, kijk, we hebben in Nederland de Nederlandse bank bijvoorbeeld. Daar werken in totaal iets van 3.000 mensen. Je, je, je kan verwachten dat een aantal van dat personeel wat al heel goed geschoold is, dan in Frankfurt komt te zitten. Of waar dat kantoor op komt, dat is bijvoorbeeld ook nog niet, niet helder. En zo zijn er verschillende centrale banken al in Europa. Uh, dus er is al heel veel kennis en ervaring. En uh, ja, dat zijn, uh, zijn controleurs en, en toezichthouders die, uh, die, uh, die dan op een centraal punt gaan werken. En, mm -hmm. en het moeten gaan doen voor Europa. Ja. Uh, Onderbreek je even, want uh, in Helsinki gaat uh, Rutger Smit uh, zijn kogel weer stoten. En die hout komt. Wat heet? Hij heeft in ieder geval een medaille. En dat is euh, mooi, want euh, er zijn nog drie stoters in de race. Eén daarvan staat nu klaar. Asmir Kolasinac die staat op de derde plaats. Rutger Smit heeft 20,55. Kolasinac heeft geen 20,55. Rutger Smit wint in ieder geval zilver. En komt nu nog één keer aan de beurt. Rutger Smit, de man uit leek. Geboren 9 juli 1981, een beul, een beer, 1,97 meter lang, 130 kilo. Hij won ooit, en dat is alweer 7 jaar geleden, zilver in ditzelfde stadion bij het WK. Daarna niet al te veel meer veel blessureleed gehad, maar heeft zeker zilver en gaat nu in de ring. Om zijn laatste stoot. Kan hij nog over 21 meter 58 heen? Het lijkt me onmogelijk. Maar zilver is al geweldig. Daar gaat Smit met de draai en de kogel uitstoten. Gaat net op 20 meter. Maar dat maakt verder niet meer uit. David Storrel uit Duitsland wint goud. Maar de eerste medaille is een feit voor Nederland. Rutger Smit uit Nederland. Zilver bij het kogelstoten. Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel Andy. Sander van Huffelen, nog steeds hier, chef economie van de Volkskrant. Uh, over Europa, uh, de Franse president Hollande die kwam uh, met een idee... voor een Europese belasting op financiële transacties. Uh, gaan wij daar iets van merken? Is dat alleen voor bedrijven? Vluchten ze dan niet naar de Kuimaneilanden? Nou, dat onderwerp hebt? is in ieder geval de afgelopen twee dagen niet besproken. Uh, maar eerder is al bekendgemaakt dat Nederland zich daar uh, aan onttrekt. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat zal de, misschien de eerste keer zijn dat er een kopgroep in Europa komt... die uh, belasting gaat heven, heffen op, uh, op kapitaalstransacties. En dat doet Nederland niet mee. Voor het eerst eigenlijk sinds de oprichting van de Europese Unie. Hm, als enige? Uh, uh, nou, uh, Groot-Brittannië doet niet mee en Zweden doet niet mee. En er en zullen we ongetwijfeld nog meer landen niet meedoen. Uh -huh. En of het ook doorgevoerd gaat worden, dat is iets wat, wat pas over een jaar zal Maar is, het dat werkt. is dat gevaarlijk maar dat er over... dan een paar niet meedoen? Of, of is dat juist goed voor de uh, discussie? Om uh, zo te... uh, als je heel opportunistisch bent, uh, zullen de bankiers in Amsterdam daar wel om staan te juichen. Want uh, zij zullen misschien wat extra werk naar zich toe kunnen trekken. Uh, en er zal vooral meer werk dan naar Londen gaan als dat er zijn tijd is. Terwijl men in Frankfurt en Parijs uh, uh -huh. wat minder aantrekkelijk uh, zal zijn. Ja. Okay. En natuurlijk Een van de, een van de, de instrumenten dan? die je zou kunnen gebruiken... om die financiële sector wat meer aan banden te leggen... is uh, die belasting op financiële transacties. Natuurlijk moet je hem op een goede manier inrichten. Uh, zodat bijvoorbeeld ook de Nederlandse pensioenfondsen... er niet uh, door in de problemen komen. Maar dat de Nederlandse regering hier niet aan mee wil doen... dat betekent dat je een van de elementen onder uh, het, het aan banden leggen... van de financiële sector, dat trek je eronder uit. Uh, want dit gaat over uh, het inperken oh. zeg maar, van die supersnelle... Uh, financiële transacties, waar uiteindelijk vooral speculanten baat bij hebben... maar onze gewone economie natuurlijk niet zoveel profijt van Kijk, heeft. Die belastingprofitskapitaal is wel een beetje een sideshow. hoor. Het is, als we het hebben over het redden van de euro... en dat die munt in onze portemonnee blijft en zijn waarde behoudt... dan zal dit het niet gaan, gaan doen... Uh, we moeten toch vooral gaan kijken van: goh, gaan die begrotingen in Italië en Spanje? Gaat dat op orde komen? Ja. En dat is zeg maar het spannende wat uh, de komende weken en maanden weer op ons af gaat komen. Dus het grote geheel zal het niet beïnvloeden. Nee. En is, het dan, is, is er dan weer een kleine stap gezet uh, afgelopen nou, dagen tweeënhalf de, de, jaar? Als, als je terugkijkt naar 2,5 jaar, dat was de 18e top die is, uh, is gehouden, zijn er al zoveel stappen vooruit gezet. Als men dat 2,5 jaar geleden had gedacht, had iedereen gezegd van dat gaat nooit <lacht> gebeuren. Dus uh, zonder dat we het ons misschien realiseren. Uh, is er al behoorlijk wat, uh, wat, uh, wat bevoegdheid daar, uh, naar Brussel's niveau ge getild. Mm -hmm. uh, en dat is echt ook het, het belang van, van de euro, is, is, is onze analyse in ieder geval. Ja, maar... En uh, het is nu weer een, een belangrijke stap vooruit met die banken. En er zal denk ik nog een aantal stappen nodig zijn willen we zeg maar, de euro handhaven. Ja, de, de, de verschijft dus gaandeweg steeds meer macht uh, naar Brussel. Dat is ook de kritiek hè, op premier Rutte. Die heeft gezegd, ja, dat, uh, dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk komt hij uh, terug met, met uh, een Europese bankcontrole. Ja, premier Rutte heeft een hele verdedigende uh, opstelling altijd gehad... Uh, de laatste maanden. En uh, heeft vooral verteld aan, aan, aan de kiezers wat hij niet wil. En uh, dat, het ma dat maakt hem kwetsbaar. Uh, en wat heeft hij verdedigd? Ik. Wat en wie heeft hij verdedigd? Verdedigende houding? Uh, nou verdedigend in de zin van dat hij uh, zegt wat hij niet wil. Dus hij wil niks naar Brussel brengen, hij wil dit niet, hij wil dat niet, hij wil een aantal dingen niet. Uh, terwijl het in Brussel natuurlijk uiteindelijk gaat om de vraag van wat wil je wel? Hmm. En daar heeft hij eigenlijk, uh, denk ik, in het, in het Kamerdebat en ook zeg maar in, in, op radio en tv relatief weinig over uitgelegd. En dat maakt hem kwetsbaar voor kritiek van, uh, van, uh, vanuit de oppositie. Want hij wordt niet verweten dat hij aan de kant dat van die van de door de bocht is gegaan. Hè? Als, als aan de kant van d 66 bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hij wordt niet verweten dat hij door de de bocht is gegaan eigenlijk. Ja. ja, En dat is in feite ook zo. Ja. Ja, nee. hij, hij doet het zelf als, als, als uh, verkiezingsretoriek. Ja, hij krijgt onder andere van langs van, uh, van Diederik Samson van, van de PVDA. Ja. Is het verkiezingsretoriek, Martijn? Of, uh, nee, nee, hè? nee maar, dit, ja, maar dit gaat over iets veel groters dan, dan de komende verkiezingen. Ja. Um, dit gaat over hoe we uit de alsmaar voortmodderende crisis komen. En daar kom je niet uit als je een premier hebt die elke keer probeert om aan de kiezers iets anders te verkopen dan wat er in werkelijkheid gebeurt. Kijk, je moet daarin gewoon een eerlijke boodschap vertellen. Ook als, die misschien, ook als je misschien bang bent... Daar zit namelijk de echte verkiezingsretoriek bij Rutte zelf. Die kennelijk bang is dat er een deel van zijn kiezers naar de PVV wegloopt... als hij te veel meegaat in de beweging om in Europa bepaalde bevoegdheden neer te leggen... die nu bij Nederland liggen. Dus elke keer probeert hij te doen alsof hij daar tegen is... terwijl heel Europa intussen wel die kant uit aan het bewegen is. En dat zie je nu ook gisteren gebeuren. Um, of vannacht eigenlijk. Um, en Rutte staat eerst in het Kamerdebat en zegt hij... Nee, we gaan nee, niet meewerken aan een bankenunie. En, en we willen geen bankentoezicht. Vervolgens komt dat er uiteraard uit. Dat is een hele verstandige stap. Hm? Um, ja, het is wel een beetje lullig voor Rutte. Uh, want die heeft zo hier in Nederland staan verkondigen... dat hij die kant niet uit wil. Dan ligt het er. En dan nog staat Rutte vandaag overal te vertellen... nee hoor, er worden geen bevoegdheden hm. overgedragen. Ja, van Angela Merkel is het natuurlijk ja. veel makkelijker... om zeg maar, een goed verhaal te houden. Zij heeft de afgelopen periode vaak gezegd... van: we willen een politieke unie, je moet meer integratie ja. komen. Daarvan zei Rutte, van: nou, dat wil ik niks mee te maken hebben. Uh, en, en Merkel kan nu thuis zeggen... van: nou, we hebben een stap gezet met integratie, namelijk dat bankentoezicht. Ik kan nu vanuit uit Duitsland grip houden op die vervelende Spaanse banken. En in ruil daarvoor zijn we bereid dat dat geld uit het nood... Fonds ook rechtstreeks naar Spaanse banken gaan. Dat is de politieke uitruil geweest gisteren. Dat op lange termijn er integratie komt... en op korte termijn de Spaanse banken worden gered. Ja. Maar, maar, maar Rutte kan zo'n verhaal veel moeilijker te vertellen... omdat hij dat lange termijn perspectief niet vertelt en niet wil verdedigen. Ja. Even, even los van uh, de politieke spinnen omheen. Is het wel verstandig van hem om een akkoord te uh, te gaan met dit plan? Of had hij kijk, geen keus? Kijk, in, in Europa uh, zijn, de, zijn de problemen dusdanig groot. De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa in productiviteit en in wissel. En, en, en zeg maar hoe er nu met de euro is omgegaan. dat er in, in het uiteindelijk er twee mogelijkheden zijn: ofwel de eurozone valt uit één en iedereen gaat terug naar zijn eigen munt. ofwel je komt op een voldoende niveau van Europese integratie. En uh, het zal een van beide paden worden. worden. En, uh, en je moet dus kleur bekennen, ook als politicus... En uh, je kan zeggen wat je wil van, van, van Wilders bijvoorbeeld... of juist van, van, van Pechtold. Die hebben heel nadrukkelijk kiezen die voor één van beide paden. En uh, de weg die Europa nu gezamenlijk inslaat... en al een tijdje inslaat, is er een van integratie. Stap voor stap. En het moet, het moet ook traag. Want he, de, de, de burger is er ook bang voor. En die wil ook overtuigd worden van, van de noodzaak dat het, dat het, dat het zinvol is. Uh, maar je moet dat wel vertellen als politicus. Ja, Dus, de manier, dus wat er nu gebeurd is, is op zich... Uh, begrijpelijk, alleen de manier waarop hij het naar buiten heeft gebracht is op zijn zegt ongelukkig. Ja. dat De ja. P van ja, ja, de, de, de, de A kan eigenlijk bijvoorbeeld heel tevreden zijn. en moet uh, uh, bijvoorbeeld uh, heel nadrukkelijk Rutte feliciteren, want uh, er is bereikt wat de P van de A wil. Ja, maar doet ja. Samsung dat dan niet? Ja. ja. Nou ja, ik wil allerlei complimenten uitleven. Maar in dit geval, helaas vooral in de rest van Europa. Kijk, Rut is natuurlijk toch gewoon een stoorzender geweest in dit hele proces. Um, als je continu met twee gezichten opereert. Dus in Brussel eigenlijk de dingen laat gebeuren. Um, He, daar ook niet echt een actieve rol in speelt. En in Nederland zegt dat je daar eigenlijk allemaal tegen bent... wat er Brussel gebeurt. Laatst dat we ook nog vorige week hadden we die gênante vertoning... waarbij um, Rutte en Merkel naast elkaar stonden... en Rutte zei, nou, ik ben het helemaal met mevrouw Merkel eens... maar zij een totaal andere agenda uh, op tafel legde... dan die hij uh, verdedigde. Kijk, maar hoe, leiderschap is soms zo Hoe zou je zo dat, dat, dat je dan kwalificeren? Gewoon... Um, het is of niet eerlijk naar de kiezers toe... of... Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen dat hij weer ergens zijn handtekening ondergezet heeft... en eigenlijk niet goed door heeft waar hij voor getekend heeft. Dat hebben we een keer eerder meegemaakt met die 50 miljard uh, dat hij ernaast zat. Toen was hij um, een beetje moe hè? Ja, maar ja, ja, sorry, maar je moet, als je op die plek wil zitten... als je de premier van Nederland wil zijn... Ja, dan moet je in dit soort situaties wel de goede beslissingen nemen. Maar belangrijker is, dan moet je er ook eerlijk over zijn. En dan moet je eerlijk naar je kiezers vertellen welke kant het uit moet. En dat is toch... Kijk, als je de euro overeind wil houden... dat is uiteindelijk wel in ons belang... Nederland is een land wat het voor, voor een belangrijk deel van export en handel uh, moet hebben... Um, en uh, wat echt midden in Europa staat... Ja, dan moet je ook eerlijk tegen je kiezers zeggen. Sorry, maar we gaan een paar stappen zetten die we misschien tien jaar geleden eigenlijk niet hadden willen zetten. Maar die wel noodzakelijk zijn geworden. En ja, dat is leiderschap. En dat vertoont hij gewoon te weinig. Ja, de, had jij ooit zelf de ambitie om premier van Nederland te worden? Nou, sorry, daar vind ik mezelf echt nog veel te jong voor. Ja, maar je kan <laughs> die ambitie toch hebben, dat, dat je dat over tien jaar of zo uh, zou willen. Heb je daar ooit van gedroomd? Dat je dacht van nou, dat is eigenlijk iets, dat zou ik ooit wel eens een keer willen. Ik heb vroeger ook was gedroomd. Van je, het, aan, het aantrekkelijke daarvan is dat je, um, uh, dat je zelf de richting um, aan mag geven. Dat je zelf aan de knoppen zit. Dus dat je zelf, uh, dus zelf ook dit soort beslissingen kunt, uh, kunt nemen. Je invloed op kunt uitoefenen, rechtstreeks. Um, maar het is een ongelooflijk zware baan. Um, en met enorme repercussies ook voor je privéleven. Um, ja, dus. dus als, dus? je, als je vraagt, zou je die afweging zo maken? Ik denk op dit moment, met een, met een klein kind thuis... Het lijkt mij dit niet het moment dat ik zoiets zou willen. Maar... Ja. Weet je, de, kijk, ik ben natuurlijk wel de politiek ingegaan omdat ik dingen wil bereiken. Ja, en, er, en er zijn plekken waar je, um, waar je heel erg veel kunt bereiken. En dit is er één van. Er zijn er nog meer. Ja. Um, heb, heb je die, die, die, die tweestrijd met uh, Dirk Samson misschien een beetje onderschat? Dat je niet helemaal wist in welke diepe gracht je nee, mee, of meer? Nee hoor, daar verloop ik lang genoeg mee in de Haagse politiek. Nee, kijk... Ik, wilde, ik ben die campagne ingegaan met een inhoudelijk uh, doel. namelijk ik wilde de koers van die partij verleggen. Um, en ik wist ook dat de kans dat je dat lukt in een campagne van drie weken is minimaal. Maar je kunt daarmee wel het debat aanzwengelen. Kijk, er was een minimale kans dat er een heleboel mensen enthousiast voor zouden worden. Um, maar veranderingen gaan soms iets langzamer. Um, maar ik denk wel dat die hele campagne van um, uh, ons alle vijf, die, alle vijfde deelnemers eraan, heeft een heleboel losgemaakt in de partij. Waardoor er weer energie is in de partij, weer enthousiasme. Dat was echt weggezakt. En dat is nu weer terug. En dat merk je nu overal. Uh, waar we partijactiviteiten, bijeenkomsten, uh, zijn mensen weer super enthousiast. En iedereen gelooft erin. En iedereen gaat er ook voor, voor 12 september. Dat is zo ongelooflijk belangrijk geweest. Hm. Dus um, ik... ik kijkt kijk daar echt met heel veel uh, genoegen en trots ook op terug. Het is, het is goed geweest voor de partij, maar ook, ook voor jou misschien. Nee, heb je ergens de winst uitgehaald, hoewel je dan niet gewonnen hebt? Um, ja, dat denk ik wel. Kijk, los van dat je er persoonlijk heel veel van leert, maar ook... het heeft, bedoel het heeft een, Ja, nou, je leert er ongelooflijk veel van. Uh, het, is, het is drie weken, maar je, je leert meer dan je waarschijnlijk in drie of misschien wel in tien jaar uh, zou kunnen leren... Um, maar ook het heeft ook heel veel debat losgemaakt in de partijen. Dat nou, was ook wel dat, dat, dat heb je net verteld. Maar wat heb je nou, dan zelf ervan geleerd? Geef eens één uh, een voorbeeld. Je zegt van, nou, nou je, dat ben ik er wel wijzen. Je, je kunt, zoals in mijn geval, ik zit nu, wat is het, acht negen jaar, geloof ik, in de landelijke politiek. Um, je denkt dat je heel wat gewend bent, maar op het moment dat je op het Podium komt zeg maar, van een potentiële partijleider, word je ineens anders behandeld? Worden je woorden anders gewogen? Kijk, dat is iets wat je nooit kunt leren als je er niet een keertje aan hebt meegedaan. Van wat dat dan met je doet en hoe, hoe groot de druk dan wordt uh, op je. Dat is, uh, kijk, je waar waar straks heb je dat gezien. het meest ervaren? Op, op, op welk moment? Nee, op, op alle momenten. Uh, ik vond zelf. De laatste week was het spannendste. Omdat je dan. Dat zul je straks ook in de, de gewone landelijke verkiezingscampagne zien. Uh, dat, het is een slopend proces. Hè? Het is zo grappig. We staan aan de vooravond van de tour. waar mensen drie weken lang uh, uh, moeten fietsen. wat bijna een onmenselijke prestatie is. Nou. Wekenlang achter elkaar campagne voeren. Dat betekent ook van ochtends vroeg tot s'avonds laat op pad. Uh, continu uh, scherp blijven. Want als je één woord verkeerd zegt. kun je je hele campagne verprutsen. Mm -hmm. um, um, en dan heb je zo'n laatste week. Dan wordt iedereen moe. En dan heb je eigenlijk de belangrijkste momenten. Dat krijg je straks. vlak voor 12 september. krijgen dat ook. Um, die laatste debatten. die gaan de grote verschillen maken. En dat zijn precies de debatten. op het moment dat iedereen. iedereen is al vijf keer met elkaar in debat geweest. Iedereen wordt moe. Iedereen. Dat zijn de moeilijkste momenten van zo'n campagne. Dus je moet wachten is... tot er iemand een fout in gaat. Meer dan, dan dat je een punt in, scoort. In campagnes gaan worden altijd fouten gemaakt. Ah. Um, um, Kijk, maar dat is ook het interessante aan zo'n campagne. Mensen worden ook getest. Kijk, uh, nu staat uh, Roemer nog best aardig in de, in de peilingen. Maar je zag al van de week wat er in het Kamerdebat gebeurt. Op het moment dat het hem even moeilijk gemaakt wordt op het onderwerp economie. Waar deze verkiezingen benen over gaan. Uh, loopt hij rood aan, wordt hij boos en krijgt hij het moeilijk. Nou, dat zul je straks in augustus, september nog veel, veel heftiger gaan zien. Maar goed, je hebt het in, in je beginperiode uh, bij uh, Matthijs aan tafel bij de Wildraad Door heel ja. erg moeilijk ja. gehad. Ja. Als je dat nou overnieuw zou doen, hè. Uh, dat duurt, het gesprek duurde geloof ik 13 minuten en uh, het tweede type je voorhoofd, dat gebeurt nu hier ook, want het was daar ongetwijfeld ook heel erg warm. Maar het wordt dan wel anders uitgelegd, uh, uh, dat zweet op je voorhoofd, maar je had het ook echt heel erg moeilijk in het interview. Ja. Als je dat nou overnieuw zou doen met de kennis die je nu hebt, hoe zou je dat interview dan anders instappen? Weet je, dat weet ik niet. Kijk, het, het ja, ja, dat feit... moet je weten, want je hebt ervan geleerd. Ik kan me niet voorstellen dat je van dat interview niet hebt geleerd. Ik zou ja, nee, nog eens voor gelegen hebben, geloof ik. Nou, ja, dat heeft hij ook wel, denk ik. Maar wat zou je anders doen? Ja. Zou je anders voorbereiden wellicht? Want ja, je, je gaf maar... geen antwoord op een vraag. Bijvoorbeeld het verschil tussen jou en Diederik. Dat hoeft niet opnieuw. Maar wat, wat heb je, wat zou je doen, hoe zou je het nu anders doen? Kijk, ik denk dat dat hele interview. Uh, dat liep op een manier. Wat denk ik nog zij. Nog ik uh, van tevoren zo gedacht hadden. Nou, hoe uh, hadden ze dus het, het van tevoren gedacht? Twee kanten, nou, het, de bedoeling was natuurlijk. Dat er veel inhoudelijker gesprek zou worden. Uh, over waarom ik in die campagne gestapt was. Namelijk omdat ik iets met die partij wilde. Ja. Um, kijk, En achteraf. Denk ik dat zowel. Zij, daar bij de redactie, als ik dacht... Nou, dit was van beide kanten denk ik niet de bedoeling. Maar dus hoe, hoe, als je toch min of meer weet waar naar naartoe gaat... hoe kan het dan ineens uh, ontsporen? Ja, hebben jullie nooit zo'n gesprek waarvan je achteraf denkt... ja, ze hadden het niet helemaal moeten lopen? Ja, dat heb ik wel, maar, ja, maar, niet, had... zo, maar niet zo. Ik, denk, ik geloof niet dat wij dat nu al hebben meegemaakt in die korte tijd. Ik ja, kan nog een nou. uh, half uur <laughs> het doen. Hoor. <laughs> Shit happens, af en maar toe. zou je het nu niet gewoon ja. meer naar jezelf toetrekken? Zelf het initiatief dan in zo'n gesprek nemen als het toch niet helemaal loopt, als je het zelf wil. Tuurlijk, maar weet je, kijk je, je zit daar en uh, je denkt halverwege dat gesprek: van mijn god, wat gebeurt hier? Ja, het ja. gaat snel ook, hè? En, en dan en dan is de vraag: weet je, je hebt natuurlijk ook je eigen pas de dag erna heb je pas door van wat is daar eigenlijk precies gebeurd, hm. weet je? En, en als je daar zit, dan kijk je weet niet precies. Ho wat, hoe het op dat moment overkomt, wat er precies aan het gebeuren is. Ja, he? ja, maar als je okay, eenmaal maar... realiseert van wat ja. gebeurt hier... dan is het eigenlijk al helemaal mis. Dan is dat ja, maar dat had ja. je dus een dag later, realiseerde je wat er was gebeurd? Nee, ik wat... realiseerde me tijdens het gesprek wel oh. van dit gaat niet goed. Ja, je zei net Alleen... een dag later namelijk. Dus nee, je maar je, denkt, maar wat realiseerde je pas dan? realiseer je pas echt van... van hé, hey, er waren momenten geweest misschien in het gesprek... waar ik het misschien toch nog naar me toe had kunnen trekken. Kijk, en dat soort oh. dingen leer je daarvan. Um, dan moet ik zeggen dat het wel ongelooflijk moeilijk uh, Heb was. Heb je teruggekeken? Uh, nee. Zou je dat willen? Nee, ik heb het um, um, ook met de mensen bij ons... die zich met de campagne bezighouden wel teruggeanalyseerd. Maar wat gebeurt daar nou? Het uh. is raar dat je het dan analyseert zonder het terug te zien. Het lijkt me de beste analyse. Ja, meestal, meestal wel. Of, ze, dat, of zeggen zij geval, dan van, kijk het maar niet terug. Nee, nee, nee, in dat geval ging die, die campagne die ging gewoon keihard weer verder. Weet je? De volgende dag gingen we meteen weer op campagne. En het was voor mij ook niet echt een moment om te denken... dan ga ik eens even rustig bij stilstaan. Het was meer, hoe ga ik verder met die campagne? En hoe ga ik zorgen dat die wel gaat opleveren wat ik wilde? Namelijk een inhoudelijk debat over de koers van de partij. Dus dat heb ik zo snel mogelijk gewoon weer opgepakt. Wetende dat die eerste uitzending natuurlijk totaal niet heeft geholpen daarbij. Maar zo snel mogelijk weer inhoudelijke plannen naar voren gebracht en laten zien, kijk, ik vind dat wij die kant uit moeten. Nee, so, uiteindelijk je, dat, is dat wel gelukt. Had je in die week enorm de pech natuurlijk, dat Mendijs van Nieuw net volgens mij in die week enorm veel kritiek kreeg over het feit dat hij zijn gasten nooit aanpakt. Ik heb die die en analyse heb ik wel eens gehoord. En vervolgens ja. ga jij zitten ja. en flap. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Shit happens. Verkeerde je je je precies, zo is het. in ieder geval op de goede tijd. Nou nee, iets te laat zelfs. Wel op de goede plek. de Jongen met de hoofdpunten van het nieuws.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 De 23-jarige slachtoffer uit Münstergeleen werd vorige week zaterdag in het centrum van Sittard zo ernstig mishandeld dat hij later in het ziekenhuis overleed. In Wenen hebben vandalen Joodse graven vernield op de grootste begraafplaats van de Oostenrijkse hoofdstad. Ze trokken tientallen grafstenen omver, sloegen er een aantal kapot. De graven zijn van Joden die voor de, Wereld, voor de Tweede Wereldoorlog overleden zijn. Oostenrijkse politici hebben geschokt gereageerd op de vernielingen en willen dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgelost. En de broer van megafraudeur Bernard Madoff-Pieter... is in New York opgepakt door de politie. Pieter Madoff heeft inmiddels bekend voor de rechter... dat hij zijn broer heeft geholpen bij het oplichten van investeerders... in ruil voor een gevangenisstraf van 10 jaar. Broer Bernard heeft altijd volgehouden... dat hij de miljarden van beleggers in zijn eentje heeft verduisterd. Hij zit 150 jaar celstraf uit. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De drie musketeers. Ja, is geen musical. Het zijn de drie klasse van de Rabelploeg. Zo is het. Zo is het. We gaan naar Wimbledon. Federer 2 tegen 1 stond hier achter. Ik ben benieuwd. Ik hoor muziek. Wat krijgen we nou? Hallo. Het is niet bij mij. Uh, nee. nee, ik denk al. Een nieuwe hobby. Nee, Hier is het ongekend spannend en daardoor uh, muis stil. 5-5 in die uh, vierde set, inderdaad. Uh, 5-4 was het net voor Benato. Die, uh, ja, en toen serveerde Roger Federer om in, uh, om in de wedstrijd te blijven. Nou, dat deed hij uitstekend met een love game. Maar uh, het antwoord van Julien Beneteau komt snel. Ook een love game voor uh, de Fransman. 6-5 dus voor hem. Hij staat 2-1 voor in, in sets. En dat betekent hetzelfde scenario voor Roger Federer. Dat hij dus weer gaat serveren om in de wedstrijd te blijven. En misschien uh, ja, als hij zijn service houdt. Niet misschien, maar dan krijgen we een tiebreak. en Die hebben we al een keer eerder gezien in deze wedstrijd. Die ging toen met 7-3 naar Julien Beneteau. Zover is het nog niet. Federer moet zo om ten eerste zien zijn service te houden. 6-5 staat hij achter en 2-1 in sets. De Rabobank ploeg is hij dan, heeft de, de druk verdeeld voor de komende Tour de France. In plaats van 1 gaan er nu drie klassementsmannen mee. Robert Geesink, Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al uh, langer dan vandaag. En uh, we weten wat we aan elkaar hebben. En... Uh, ja, we weten ook hoe we de koers in moeten gaan en uh, we, we hebben niet de topfavoriet in de ploeg om, uh, om, om het geel te pakken en uh, we moeten elkaar uh, daarin helpen en uh, ja, ik denk dat we met z'n drieën gewoon uh, moeten zorgen dat we een mooie tour rijden vooral en uh, ja, het voor, voor een resultaat. En, uh, ja, Dan moeten we maar zien wat er uitrolt. Kruiswijk noemt zichzelf de joker van de ploeg. Hij is door de ploeg benoemd tot schaduwkopman. Achter kopmannen Bauke Mollema en Robert Gezink. Bij Rabobank vinden ze het wel even lekker om niet alle pijlen op Gezink te richten. Zoals dat vorig jaar bijvoorbeeld wel gebeurde. De druk is nu verdeeld. Valt het links tegen, dan kan het altijd nog op rechts. Nou, ik denk dat het een, uh, een hele mooie situatie is. Ik denk dat het uh, zeker in het huidige vuur en verstandig is om, om, uh, om kansen wat te spreiden. Ik bedoel, uh, ja, we hebben vorig jaar gezien dat een, uh, een akelige valpartij in de Tour in één keer uh, ja, heel wat kan kosten. En, uh, en we hebben ook vorig jaar gezien dat Bouke met zijn vierde plek in de Vuelta... gewoon uh, tot de uh, grootste dingen in staat is in het, uh, het grote rondewerk. Dus uh, ik denk dat het een hele, hele goede kans is om... Uh, ja, om meerdere kopmannen uit te spelen. En dan vervolgens maar kijken wie het het best doet. Op de eerste rustdag hebben de renners al een aankomst op en een lange tijdrit gehad. Dus dan zou er meer duidelijk moeten zijn. Als één Rabo-renner van het trio kopmannen boven is komen drijven... zullen de andere twee zich wegcijferen en gaan helpen. Alles voor een goed klassement. Dat is vooraf besproken, zegt Bouke Mollema. Ja, daar is wel over gesproken, ja. ja. Ik denk in het begin van het jaar wel, hebben we wel samengezeten. Eigenlijk toen, ja, we hadden we wel... Eigenlijk alle drie gewoon het idee van ja, we gaan gewoon naar de tour uh, en we willen liefst natuurlijk alle drie in een klassement rijden. Alleen ja, dat kan heel goed de situatie komen, zeg maar, door, door wat voor reden dan ook, dat de een iemand veel beter voor staat of dat uh, jongens tijd verliezen. Ja, dat, dat kan heel goed gebeuren en uh, ja, dan denk ik dat we alle drie wel hetzelfde doel hebben. Dat is gewoon zo goed mogelijk klassement voor die renner dan. Ja. Maar dat zal jij niet worden? Nou, dat zou ik ook zeker kunnen worden, ja. Twee kopmannen dus, en die joker, Steven Kruiswijk. Hij debuteert in de Tour en wordt in de luwte gehouden. Nou, ik denk uh, voornamelijk gewoon al uh, Bouk en Robert. Uh, die hebben laten zien in andere rondes dat zij uh, wat verder zijn dan ik. en uh, Dat zij uh, in principe kopmanschap dragen, alleen ik krijg in, in zoverre de vrije rol. Omdat ik ook uh, bewezen heb dat ik ook een klassement kan rijden. En, uh, we willen als ploeg gewoon uh, willen we zien, uh, en ik zelf ook, hoe ver ik kan komen in die tour. En uh, ja, dan is het ook wel prettig dat ik uh, twee van die jongens voor me heb. En uh, daar ook een beetje achter uh, vrij kan, kan fietsen. Ja, dus eigenlijk heb jij wel de lusten, maar niet de lasten? Ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. Ja. Dat heb je goed geregeld? Ja, je moet af en toe goed zijn voor jezelf. Hoe de druk ook verdeeld wordt, Robert Geesink lijkt de beste papieren te hebben. Hij won dit jaar al de ronde van Californië... en verbaasde in de ronde van Zwitserland met een zeer sterke tijdrit. En dat is opmerkelijk in die zin dat hij een half jaar geleden nog zijn bovenbeen brak. En nog altijd fietst hij rond met een pin in zijn botten. Uh, nog even over die... Jij zit nou met je handen op je been. Uh... Andere been. Oh, dat is de andere been. Nou, ik wou zeggen, die pin zit er nog in. <laughs> uh, nee, maar hoe, hoe ver speelt er dan mee? Want er zijn wel uh, kenners ook die zeggen... Oh ja, als het koud wordt, als je bergop boven komt en het is onder de 10 graden... dan kan het dan toch nog wel eens op gaan spelen. Ja, we nou ja, moeten het zien. Ik bedoel, dat is voor, mij, dat is voor mij is het natuurlijk een vraagteken. Ik heb het ook allemaal niet eerder meegemaakt. Maar uh, vanaf nog gaat het gewoon heel erg goed. En uh, ben ik heel blij met de stappen die ik gezet heb. En, uh, en loopt het hartstikke lekker. Maar ik uh, ja, bedoel, dat kan natuurlijk altijd... Uh... Wat, uh, wat terugslag of, uh, of, of iets, iets minder gaan lopen. Maar uh, tot nu toe loopt het gewoon hartstikke goed. En, uh, ja, ik kan me er wel druk over maken, maar uh, het wordt er niet anders van. Je voelt het ding niet, dus? Nou, niet altijd. Soms wat je net zegt, bij koud werk uh, of, of aan het begin van, uh, van een training bijvoorbeeld. Als ik wegrijd en ik begin, begin al iets te enthousiaster aan het eerste klimmetje, dan, uh, dan voel ik het wel. Maar uh, ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn niet, niet verschrikkelijke pijnen, maar ja, dan weet je, voel je gewoon dat er wat in je been zit. En, uh, maar ja, dat is, uh, dat is niet, uh, niet geheel uh, onmogelijk om daarmee te fietsen, heb ik al laten zien. Op voorhand heeft de ploeg dus niet te klagen. Drie paar schouders verdelen moeiteloos de druk en de aandacht. Vergeet Wesley Snijder, vergeet Robin van Persie en Rafael van der Vaart. Dit oranje moet de komende weken wel een eenheid gaan vormen. Ja, dat is, dat is ook waar wij denk ik wel zin in hebben. We willen ook, uh, ook graag uh, als, uh, ja, als Nederlandse ploeg uh, naar buiten komen. En, en, en, en dat de komende jaren natuurlijk steeds meer. En als Nederlandse ploeg uh, ja, mooie dingen laten zien... in, uh, in de belangrijkste wielerwedstrijd van, uh, van de wereld. En uh, dat is waar wij, wij hard ons spannend. best doen. Ja, zei Robert G. Sink tegen onze verslaggever, Steven Dalewoud. Bennato tegen Federer. Spannend, spannend, spannend, Mark. Ongekend spannend Robert inderdaad. Het was net 30 gelijk. Het was 40 gelijk. Julien Benetot twee punten verwijderd. Van opnieuw een sensatie op Wimbledon. Federer ja, die staat er nog en die mist nu volgens mij zijn bek. Nee die bal wordt goed gegeven. Benetot stopt nu de rally. Die zegt ja die bal was uit. Het is voordeel voor Federer. En uh, wat beslist de umpire nu? Over Rulti of gaan we kijken naar het uh, Hawkeye systeem? Ja het Hawkeye systeem. Benetot die stopte de rally. Die zei die bal van Federer was uit. Nou, Als de Fransman gelijk heeft. En dat had hij net wel in de rally. En dat heeft hij nu weer oh. terecht. Dus dat hij inderdaad de rally stopt. Ja, dat, dat is hem in deze, in deze game al een keer eerder overkomen. Ook het eerste punt in deze rally. Toen zei hij ook van, hé, hey, waarom geen de bal is uit? Ook toen het Hawkeye systeem. Toen kreeg hij gelijk. En in dit geval krijgt hij weer gelijk. En dat betekent nog geen tiebreak. Hè? Want als Federer deze game wint, krijgen we een tiebreak. Maar dat betekent 40 gelijk. Twee punten. Hetzelfde scenario voor Julien Benneteau Federer wel heel koelbloedig cool op dit soort momenten. Heeft een goede eerste service nodig. Slaat hij even de service naar buiten en die is goed. Goed gespeeld van Federer. Standaard situatie eigenlijk in dit soort gevallen van rechts slaat hij bijna altijd zijn eerste service naar buiten. Hij valt dan terug op dit soort belangrijke momenten ja, op een bepaald standaard spel, een bepaalde klasse Dingen waar hij zich aan vast kan houden. Bepaalde uh, dingen uh, uit routine doen. En dat doet hij heel goed. Vanaf links een goede eerste service. Het voordeel dus voor Roger Federer. Benetho zit goed in de rally. dan zijn back and slice. En dat betekent dat Federer de game binnenhaalt. Twee punten was hij verwijderd van een nederlaag. Roger Federer. Maar hij haalt het. Het wordt 6-6. En opnieuw dus een tiebreak. Profielrenster en uh, journalist Marijn de Vries is hier. Iedere zaterdag maak jij een column hè, voor uh, de Radio 1 Sportszomer ook. We gaan het zo hebben over de, uh, onder andere de drie jongens van de Rabobank die we zojuist hoorden. Hoe zien jouw dagen eruit uh, tijdens de Tour? Um, nou, de komende dagen uh, ben ik in België aan het koersen. Zaterdag, zondag, maandag. Dus uh, ik weet niet hoeveel ik dan van de Tour zie, want die koersen zijn allemaal aan het eind van de middag. Uh, dus waarschijnlijk uh, kijk ik dan s'avonds wat samenvattingen. Uh, daarna uh, doe ik twee dagen uh, rustig aan thuis. En dan ga ik uh, een kleine week in Limburg trainen. Ja, dan is het toch wel de bedoeling dat ik gewoon s ochtends ga trainen. Eventueel radiootje mee om via Radio 1 de Flitsen te volgen. En ja. dan het laatste uur zeker uh, voor de tv. Ja, en, en, en, en, ja dus we, we het al een oranje gekleurde tour. Uh, 18 Nederlanders doen mee, drie Nederlandse ploegen. is dus een... Een boost voor het Nederlandse wielrennen? Ja, dat lijkt me wel. Ik vind het echt ontzettend leuk dat er zoveel Nederlanders meedoen. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen. Want volgens mij, uh, ja, iedereen heeft het natuurlijk over, hebben we best wel potentie. Hm. Ja, we worden net die drie uh, de, de, de drie musketiers, uh, gingen we ze noemen, van, van de Rabobank. Um, is dat een goede tactiek om die druk te verdelen over drie man? Of tenminste in ieder geval die drie naar voren te schuiven? Wie weet, is er maar één en echte kopman en zijn er een kopman. Maar goed, is het verstandig om ze zo met z'n drieën aan te bieden? Nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee idee. En uh, ja, eigenlijk na, na de eerste week zal ook wel blijken wie dan de echte kontman is. Um, het is toch altijd ook een beetje een kwestie van hoe is de vorm precies per persoon. Je moet in ieder geval uh, uh, geluk hebben. Vorig jaar viel Robert Gees al snel hm. Stel je voor dat dat nu weer gebeurt, maar een mollema rijdt heel goed, hebben ze in ieder geval hem om voor te rijden. Dus ja, je spreidt de risico's een beetje heel slim van de Rabobank. Um, het is een bank, hè? Ja, precies. <lacht> uh, en, maar ik denk dat deze drie jongens het ook verdienen. Ik denk dat het niet verstandig zou zijn om nu echt een absolute kopman aan te wijzen... omdat ze alle drie um, op vergelijkbaar niveau rijden. Al denk ik dat, dat Geesink op dit moment wel de beste is. Um, maar ja, dat, dat zullen we gaan zien. Nee, is het ook niet zo dat we het Geesink eigenlijk met z'n allen het meeste gunnen? Gezien dat wat hij heeft meegemaakt en uh, ja, de periode misschien waar wel. hij in is gezeten? Ja, ik gun het hem in ieder geval heel erg. Want uh, ja, hij heeft toch wel moeilijke jaren achter de rug. En volgens mij heeft hij het gewoon in zich... En ik heb het idee dat zijn kop op dit moment heel goed staat... en dat zijn vorm ook goed is. Dus ik hoop voor hem dat het ook mee zit in de eerste week van de Tour. Ja. En hij lijkt ook wat te kunnen tijdrijden. Hoe kan dat, vind jij? Dat hij wat, wat beter doet dan, dan de andere jaren? Ja, nou, je kunt daar op trainen. Uh, het is echt een kwestie van uh, dat veel doen. Um, uh, met name ook... Uh, nou, morgen is een lastige proloog. Gaat het om de bochten? Daar kun je echt heel veel secondes winnen. Als je dat goed oefent op een tijdritfiets... Uh, ja, dan kun je daar best wel tijd pakken. En ik, ik neem aan dat hij de afgelopen tijd ook gewoon heel erg geoefend heeft op zijn houding. Het zit rot op een tijdrit fiets. Het doet pijn, dat is oncomfortabel. Maar je kunt daar wel aan wennen. En er zijn ongetwijfeld allerlei aerodynamische testen gedaan. En, en gekeken in welke houding hij de meeste wattages trapt. Dus het zijn gewoon dingen waar je op kunt trainen. Alleen het vergt heel veel discipline... Wat je bijvoorbeeld bij de Sleks wat minder ziet. Die hebben er volgens mij niet zoveel zin in. Ja, en het is belangrijk deze tour Omdat er natuurlijk ja. eh, vrij veel, ja. eh, relatief veel tijdritkilometers in zitten. Um, hoe hoog kan die rijken? Want ja, mensen zeggen top 10, top 5 op het podium. Mm. Wat denk jij? Ik denk dat hij zelfs wel zou kunnen winnen. Maar ik denk dat we dat ook niet te veel hardop moeten zeggen. Dus dan begin je gaan we er dan maar mee. Ja, nee, dan gaan we allemaal heel <laughs> erg hopen dat hij uh, heel goed gaat rijden. En, uh, en dat is toch wel een beetje een kwaaltje van de Nederlanders. Onder druk presteren blijft toch moeilijk. Ja. Dus uh, ja, ik denk echt dat hij voor een grote verrassing zou kunnen zorgen. Maar laten we het er alsjeblieft niet te veel over hebben. Maar zou dat ook zijn waarom de Rabo nu met die, die constructie met die drie renners werkt? Dat ze eigenlijk, ze hebben twee kopmannen en dan is er nog een derde, Kruiswijk. Die voor het eerste toer fietsen, waarbij ze eigenlijk zeggen, nou, die zou ook nog best wel als kopman kunnen worden. Ja. Dat vrij uitzonderlijk is voor iemand die voor de eerste tour uh, gaat fietsen. Hoewel die... Natuurlijk wel mooi gereden, rijden, he, Ja, het. ja, dus, ja nou, Dat kan een reden zijn, maar ik denk wel echt dat de voornaamste reden is... dat ze qua niveau zo dicht bij elkaar ja. zitten... en dat ze gewoon alle drie in potentie een hele goede tour zouden kunnen rijden. Ja, je hoopt natuurlijk stiekem op bergetappes waar ze alle drie uh, voorin zitten... en dan af en toe een reentje demareert. En, uh, en, en dan moet de, de andere partij of de andere, andere groep het maar in gaan halen. Zoals de broertjes ja. vorig jaar deden, ja, dat is wel een mooi schouwspel. Ja, er ja. zijn natuurlijk meer Nederlanders die er dan bij zouden kunnen zitten. Uh, Wout Poels, uh, Johnny Hogeland, die kunnen natuurlijk ook in de bergen. Er zijn natuurlijk veel meer Nederlanders naar. Naar welke andere Nederlanders let je? Op, op wie ga jij een beetje letten? Nou ja, dat zijn eigenlijk wel de voornaamste namen. Um... Rob Raag, moeten we daar nog op letten? Ja. ja. Leeuwen-Westra moeten we ook een beetje op letten, denk ik. Zeker. Um... Maar ik let op alle Nederlanders. Ik let ook op uh, Koen de Kort die voor Argos rijdt. Ja. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat ik die jongens inmiddels ook wel een beetje ken... van de, de koersen waar ik zelf naartoe ga en uh, uit het wereldje. Ja, ja. Uh, dus ja, als je iemand kent is het natuurlijk altijd al uh, interessanter... om in de gaten te houden wat diegene doet. En soms vind ik het eigenlijk nog wel leuker om te zien... wat een knecht nou voor werk opknapt dan uh, wat een kopman doet. Dat zie je op tv, maar die knechten, zoals bijvoorbeeld Koen de Kort... Ja, die zie je bijna niet, maar die doet zoveel belangrijk werk. En uh, ja, dat, dat vind ik ook heel erg leuk om te zien. Ja. Ja. Nee, ik, ik vind het mooi hoe jij erover praat. Want uh, het verhaal uh, achter uh, het feit dat jij daar nu over praat is natuurlijk ook wel mooi. Dat je toen je dertig was, geloof ik, een ja. documentaire ging maken over, meer over jezelf. Of het wel mogelijk is om nog pros, uh, topsporter te worden op uh, die leeftijd. Nou, dat, dat, dat is je gelukt. Uh, ik vraag me dan af, wanneer heb je dan besloten om toch maar niet te stoppen... nadat je had <laughs> gedaan wat je graag wilde zien dat je ging doen. Ja, nou die, die, dat hele project was natuurlijk een dekmantel. Ik, bedoel, ik wilde dat gewoon graag bereiken. En als je, als je dan daar een documentaire over gaat maken... dan kom je natuurlijk meteen in contact met de goede mensen. En uh, uh, ja, dan kwam het wel in de stroomversnelling terecht. En... Ja, maar je moet wel heel erg goed en hard kunnen fietsen. Anders dan kom je niet bij Leontien Vermoorzel in, uh, in de ploeg. Ja, natuurlijk. Uh, maar het was ook wel iets waarvan ik dacht... volgens mij um, zou ik dat heel erg leuk vinden. En dat blijkt ook zo te zijn. Dus ja, dan ga je er niet mee stoppen... als je, als je eenmaal in zo'n ploeg terecht bent gekomen dan maakt het wel hongerig naar meer en beter en de beste worden. Dus ja, dat, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja. Als jij je moet vergelijken met, met een van die jongens die meerijden nu in de Tour... wat voor type ben jij dan? Ben jij dan een knecht? Of ben je dan een aanvaller of een klimmer tijdrijder? Nou, dan ben ik ook een knecht, ja. Dus misschien dat ik het daarom ook wel zo hm. leuk vind om te kijken wat die doen. Daar kan ik zelf ook van leren. Ja. Ik zie wel een overeenkomst met Martijn van Dam. <tus> het klinkt misschien heel raar, maar jij had op een gegeven moment ook een visie van... ik, ik, ik wil dat... En ik ga ervoor. Nou ja, goed, jij hebt het tot op zekere hoogte gehaald. Tot op zekere hoogte ook niet, hebben we het net over gehad. Maar zij gaat ervoor. En, en bereikt gewoon dat doel. Ja, ik vind het een fascinerend <laughs> verhaal. Ken je het verhaal of niet? Een heel klein beetje. Um, um, ik heb er een paar keer dingetjes over gelezen. En, um, um, en ook Nienke de Jonge waarmee uh, samen een boek uh, ja. hebt geschreven. Uh, volg ik af en toe een beetje op Twitter. Um, dus ik heb er een klein beetje van gevolgd, maar. Um, eigenlijk voor deze uitzending ben ik er iets meer over gelezen dan ik, wow. Het is, je, je kunt je bijna niet voorstellen dat je op een dag denkt: laat ik eens kijken of ik topsporter kan worden en dat het dan ook gewoon lukt. Ik, ik had natuurlijk altijd het idee dat je daar jaren en jaren en jaren aan training voor nodig had, zeker uh, voor wielrennen, wat natuurlijk uh, de combi tussen duursport en eh, je moet explosief zijn op een bepaalde moment. Zeker bergetappes, dat soort dingen. Of zo'n zo eh, zo vlakke etappe aan het eind. Als je naar sprint toe gaat, dat gaat zo ongelooflijk heftig hard. Um, dus ik, ik had echt gedacht dat het nooit zou kunnen. Ja, wat het met wielrennen wel heel erg is. Um, heel veel elementen, dat, dat heb je gewoon meegekregen. Dat zit in je lichaam. Um, mijn maximale zuurstofopname is heel hoog. Van nature kan ik al heel veel wattage trappen. Dat is eigenlijk maar voor een heel klein deel trainbaar. Als je dat in je hebt dan zou je in potentie zou je, nou ja, dit kunnen proberen. Dus dat mag, wel... ik even, mag ik er even wat aan toevoegen? Ja. Zij werkte op de redactie bij de AVRO... en fietste soms met mannen naar haar werk. En de mannen vroegen aan haar... wil je alsjeblieft wat langzamer fietsen? <laughs> ja. En toen is min of meer het idee geboren... van misschien kan ik er toch wel meer bekomen. komen. Is dat een goede, goede ja. korte samenvatting van de, de Nou de ja, de, Inderdaad, de, de AVRO, maar toen was het eigenlijk nog niet eens zo. Toen, ja, toen fietste ik een beetje op zo'n uh, zo hybride fiets... Uh, tussen Hilversum en, en Utrecht. Maar het was meer toen ik bij, daarna bij Sport aan het werk ben gegaan... Ja, daar gaat het natuurlijk de hele tijd over wiel, uh, wielrennen. Wilfried is een groot ja. wielerfan. Dus ik ben mezelf toen ook meer gaan verdiepen in wielrennen. Toen heb ik ook een racefiets gekocht. Dat is nu vier jaar geleden. En, um... Vier jaar geleden? Wauw. Nee, kijk, ongeluk. en dan zeggen ze van, van Kruis <korten> zeggen ze, ja, dat hij ja, eigenlijk laat is begonnen. Die was volgens mij vijftien, ja. toch? Mag ik even posten, onderbreken? Want we gaan fietsen. even naar uh, Mark Brasser op Wimbledon. Het setpoint was er voor uh, Roger Federer. Maar Julien Beneteau veerde deed dat goed. Federer mist de backhand. En dus is het 6-6. Uh, ongekend spannend in deze tiebreak... in de vierde set. Ja, wordt het weer zo'n avond? We hebben ons de vraag al een paar keer gesteld. Gisteren Nadal eruit. Vanavond Federer langs het randje... van de afgrond gaat hij. Een geweldige tiebreak. Elk punt... gaat erom. om. elk punt wordt... snoei en snoei hard gevochten. Het publiek, ja, dat wil een vijfde set... is toch wel op de hand van Roger Federer. Het is 6-6. Julien Beneteau... mag nog één keer serveren vanaf rechts. Als de Fransman het punt binnenhaalt... staat hij op matchpoint. Federer... Moet nu, moet nu in die rally proberen te komen. Moet de service van de Fransman proberen te retourneren. En goed ook. Beneteau, wat gaat er door zijn hoofd heen? Kan hij rustig blijven op dit, dit grote moment? Misschien wel is zijn een carrière op het centercourt. winnen van de zesvoudige zesvoudig, uh, Wimbledon-winnaar. Goede service van Beneteau. Maar Federer zit in de rally. Dat is belangrijk. Ze gaan de rally aan van voor-end naar voorrent. Cross geslagen, diagonaal door Beneteau. Dan met zijn backhand probeert hij te scoren. Hij mist zijn backhand. Beneteau mist de backhand achter de baseline. En dat betekent 7-6 in het voordeel van Roger Federer. Federer die nu zelf twee keer mag serveren. Hij had al een setpoint, zojuist bij 6-5. Maar toen mocht Beneteau serveren. Ja, Federer, dit, dit mag je niet weggeven. Je moet het nu doen. Wil je er een vijfde set van maken? Wil je door naar de volgende ronde? Wil je je zevende Wimbledon-titel? Dan zal je er nu moeten staan. En hij heeft het natuurlijk in zich. Hij staat er altijd op de grote momenten. Alleen Federer is op dit moment niet helemaal in goede doen. Heeft al zo vaak voorgestaan in deze tiebreak ook. De eerste mini-break was voor hem. De tweede mini-break was voor hem. Maar steeds gaf hij het weer uit handen. Hij mist nu zijn eerste service. Concentreert zich voor de tweede. Legt aan. Gaat naar de, nee, de voorend van Benetho. Benetho, goede return. Beneteau zoekt de backhand van Federer. Federer loopt eromheen, komt er met de bal rechtdoor. En dan mist Beneteau de voorrent. Julien Beneteau mist eerst een backhand en nu zijn voorrent. En dat betekent dat de tiebreak naar Roger Federer gaat. Het is 2-2. Het is nog lang niet gespeeld hier. Een vijfde set komt er tussen Julien Beneteau en Roger Federer. Ja, eh, Marijn de Vries, profwielrenster. Maar je oude stil, eh, of tenminste, zoals je begonnen bent als journaliste, dat heb je niet eh, achter je gelaten. Want je schrijft en je blogt ontzettend veel over je sport. ja. Ja, ik uh, dat is eigenlijk dat, dat bocht waar ik mee ben begonnen. Dat was ook een beetje om familie en vrienden op de hoogte te houden in wat voor rare avonturen ik mezelf aan het storten was. Want mm. hey, je komt natuurlijk wel in een heel andere wereld terecht. En ja, er zijn, uh, als je dat niet van jongs af aan deed, natuurlijk heel veel mensen in je omgeving die absoluut niet begrijpen waar je aan begint. Want zeker in het begin was het best wel moeilijk. Ik ben. Uh, uh, regelmatig heel hard op mijn plaat gegaan. en uh, ja, Mensen vragen dan van... waar ben je eigenlijk mee bezig? Waarom doe je dat? Waarom wil je dat? Dus dat heb ik uh, vanaf het begin... proberen uit te leggen op mijn weblog. En, uh, uh, ik vind het een fascinerende wereld... waarin allerlei dingen gebeuren... die ik nog nooit gezien heb. En dan heb ik de neiging om dat aan mensen te vertellen. Huh? Ik krijg zo'n ultiem inkijkje in... Een wereld die voor veel mensen onbekend is en ik vind het leuk om dat te delen. Ja en, en jouw ploeg vindt dat ook uh, leuk wat ze allemaal lezen. <laughs> tot nog toe heb ik geen uh, commentaar op gehad. Ik schrijf natuurlijk niet alles op. Nou, je schrijft best wel intieme dingen op ook. Um, ik moet wel. Ik denk dat je het nu hebt over een van mijn laatste columns ja, over onze gewoon. badkamer manieren. Nou bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> ja dat gaat inderdaad over dat we uh, rustig uh, naakt rondlopen in onze hotelkamers en. Uh, en uh, zitten te plassen als de ander onder de douche staat, van dat soort dingen. Um, ja, dat laat ik vaak wel aan één of twee ploeggenoten lezen van tevoren. En dan vraag ik van, nou, vind je dat het kan? Vind je dat het niet kan? En uh, ja, eigenlijk vinden ze over het algemeen wel dat dat kan. En ik denk ook dat dat dingen zijn die alle sporters en misschien alle mensen wel herkennen. Ik bedoel, je doet dat uh, bij mensen waar je mee in huis woont ook, als je... Om speed waant alleen niemand schrijft het op. Maar ik denk dan van ja, waarom zou ik het niet opschrijven? Ik neem aan dat de ploeg toch ook heel blij is met de promotie ik en, het, en, en het naamgebruik. Ik bedoel, je bent een heel zichtbaar persoon. En, en dat straalt op, het, op, het, op de ploeg af. En, ja. en, en vrouwen wielrennen is, is helaas, moeten we soms constateren... net te weinig nog, nog in de media. En, en dit helpt wel, denk ik. Ja, nou ja, ik vind het zelf wel belangrijk dat... Uh... Uh, ik niet alleen om dit verhaal in de media kom... maar ook uh, omdat ik misschien ook wel iets kan op de fiets. Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om een mooi verhaal. Ik wil gewoon ook echt een wielrenster zijn die presteert. Uh, dus uh, ja, dat is wel mijn doel. Ja, goed. Ja. Uh, Zometeen meer, want we gaan even naar uh, Damascus in Syrië, de, in, in Syrië. Naar Damascus, want daar is een uh, Nederlandse journalist die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. Uh, met hem gaan we praten over de harde gevechten die daar zijn uitgebroken. Uh, daar zouden veertig uh, doden zijn gevallen. Goedenavond. Uh, zou je nou, kunnen zeggen wat de situatie, hoe de situatie momenteel is daar? Nou, ik heb mezelf gericht op uh, Damascus zelf. En die gevechten zijn een beetje aan de randen van de stad, hebben die plaatsgevonden. Dus ik heb die zelf niet gezien, maar wat uh, heel erg opvalt in Damascus, is dat de hoofdstad tot nu toe, of tot uh, in ieder geval tot een paar weken geleden. Ja, het was de bastion nog... van uh, de overheid. Ja, en de... dat is nu aan het veranderen. Ja, de verbinding viel even weg. Uh, gisteren een bomexplosie in Damascus. Je kwam een uur daarna in de stad aan. Wat heb je daarvan meegekregen? Nou, um, die bomexplosie was vrij klein. Uh, er waren een paar kleine bommen die uh, afgingen in het hart van de stad. Vlakbij het. Uh, het paleis van justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De straat waren afgesloten en er stonden allerlei mannen in burgers met kalasjnikovs uh, uh, auto's aan te houden. En uh, paniek kreeg iedereen te doorzoeken. Maar um, nou, ik vooral heb vooral is dat die, uh, die bomaanslag een behoorlijke psychologische impact heeft gehad op uh, inwoners van Damascus. Want ja. zo, zo dicht bij het centrum van de macht is het nog niet eerder gebeurd. Ja. Dat geeft aan dat het regime snel de controle begint te verliezen over uh, delen van de hoofdstad. Ja, dat wil ik net vragen. Wat zegt dat? Dat die opstandelingen nu in het hart van de hoofdstad kunnen toeslaan? Nou, dat betekent dat de hoofdstad, er zijn al lange gevechten rondom de hoofdstad aan de gang, maar niet in Damaskus zelf. En wat al langer in de rest van het land aan de gang is, dat het regime controle verliest over delen van Syrië. Dat heeft nu ook uh, Damascus zelf bereikt. Het hart van Damaskus is nu uh, het toneel van gevechten. Ja. En dat betekent niet dat er nou uh, in één keer een, een overname door rebellen op het programma staat, want dat kunnen ze niet. Maar het regime kan de rebellen niet verslaan, de rebellen kunnen het regime niet verslaan, ondertussen... Uh, de laatste conflict zich ook steeds meer naar, uh, naar zo beetje de laatste veilige plek in het land, namelijk Damascus. En ik denk dat de komende maanden er nog heel veel van horen van uh, gevechten in de hoofdstad zelf. Ja. Wat merk je zelf van die uh, gespannen situatie? Nou, points. Ja, je bent en, er weer. Sorry, we uh, beginnen uh, even overnieuw, want de lijn was even weg. Wat, wat merk je zelf van de situatie? Nou, een hele hoop. Is na middernacht staat hij vol met checkpoints. En dat, uh, waar een paar maanden geleden waren het nog mannen met knuppels. En nu zijn het volledig lege eenheden. En volgevechten nu met uh, machinegeweren. Ga je op ieder kruispunt in de buurt van uh, veiligheidsdienst, of politie, of gemeente, of defensiegebouwen. Uh, auto's aanhouden, kofferbak leeghalen, papier controleren. Ja. Uh... Vrijdag, vandaag. Staat er de stad ermee vol? Ja, de verbinding viel weer even weg. Laatste vraag. Morgen in Genève. Dieblep een Diek overleg over de strijd in Syrië. De internationale gezant van Syrië, Kofi Annan, zegt dat hij optimistisch is. Is dat een reële gedachte? Ja, dan is het een hele optimistische man. Want uh, er is gewoon geen, geen oplossing. Ik geloof dat Annan heeft gezegd dat uh, ze komen met een uh, overgangsregering... waarbij alle strijdende partijen ze kunnen neerleggen. Maar nou, zo'n overgangsregering bestaat niet. Want de oppositie wil dat het regime betrekt, het grootste deel van de oppositie. En het regime wil dat ze zelf een, uh, een, uh, een overgang, dat ze daar zelf op toezien. En dat ze zelf een vorming uitvoeren. Die twee zijn onverenigbaar met elkaar. Dus um, ik vind het grap dat het allemaal optimistisch is, maar ik uh, verwacht er helemaal niets van. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Welkom in Sterrenwijk. Tot ziens Sterrenwijk. Welkom Wielerdorp, Sint-Willembroort. Kijk, ik oh hou van Willebrood, dus Willembroort is het verlengstuk van mijn leven. Dus. Ik het EK voetbal loopt op zijn einde. De tour staat op het punt van beginnen. Ja, Sint-Wilburg heeft allemaal wel iets met de mensen. hebben we wel anders moeten willen rennen. Ja, zeer zeker. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. De Oranje Soap verhuist van Utrecht naar Brabant. Een regelaffietsje, uh, wordt er moe van, hè? De Oranje Soap elke dag op het vaste tijdstip 10 voor half elf vanuit het Wielerdorp van Nederland. Sint-Willebrod. Ja, daar leeft nog steeds van vroeger tot nu. Is je steeds wil rennen, wil rennen, wil rennen. Elke dag 10 voor half 11 in de Radio 1. E